Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Nu nee, op radio 501. Oh, daar is ie weer! Donderslag met van je? Ja, Dit is radio Dit is Donderslag!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 Het is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 11 augustus 2011 en dit is de 69ste aflevering van donderslag. Bonjour, bienvenue, welkom, Fijn dat je luistert. Vandaag is het edition 69. neuf. Jazeker, we zijn op nummer 69 aangekomen. En voor sommige mensen is dit een beladen nummer en voor mij gewoon weer een gloednieuwe donderslag. Vandaag heb ik Rob Ricard weer aan de telefoon. En Theo Verriet vertelt weer een nieuwe Blabla-blog. En ik heb ook weer een nieuwe Donderdisc en een plaat voor je hoofd. En om ongeveer kwart voor bier een heerlijk recept. Maar het gaat natuurlijk ook om de muziek. En omdat dit edition Swarzan nuf is, heb ik hier voor jullie een lied dat er helemaal bij past. En dat is van Brian Adams. En je snapt het al, The Summer of 69. I got my first real The five and done Played it till my fingers played Adams. Een van de mooiste nummers van Paul Simon vind ik I do it for your love Yeah. We gaan naar een hoek. Een hoekje. Van de nieuwste CD is dit. high, ready. Nou ja, 11 augustus, hè? Ja, ik zei het net al, 11 augustus. En het is natuurlijk weer even na tweeën. En dan heb ik Rob Rikanen aan de telefoon voor een tip van de sluier. Rob, uh, zit jij al helemaal klaar daar? Ik zit uh, wel klaar genoeg, ja. Helemaal klaar genoeg. Uh, we hadden even een beetje moeite om je aan de telefoon te krijgen. Maar we hebben je dan toch. En ik uh, zou namens uh, de luisteraars even vragen... ...of jij ergens aan het strand zit op dit moment. Ja. Ja, toch wel. Ja, en ik zit... Kun je het horen? Nou ja, ik ken het. Hè. Ja, dat... Ik zit mijn vakantiegeld te tellen op He. het campingtafeltje. Op het campingtafeltje. Aha. Om te kijken of ik nog... Uh, het loopt een beetje tegen het eind van de vakantie namelijk. Ja, je zit ergens... Laat een laatste weekje, hè? Ja, ja, ja, ja. Dus ik kijk even of ik nog genoeg geld heb voor een... Uh, een ijsko? Voor een lekker biertje, straks. Lekker biertje. In de tweede helft. Uh, en wat voor bier hebben ze dan? San Miguel? Wat? Hebben ze San Miguel? Nee. Oh, zeker zit je niet in Portugal. Nee, ik weet nog niet wat voor bier ze hebben, want ik moet hem nog kopen. Oh. Dan ga ik straks even voor je uitzoeken dan. Oh, dat uh, vind ik wel uh, interessant, ja. Ja. Heb je een tipje van de sluier? Uh, over het liedje? Ja. Ja. het. het, um, het. Ja. Ja. Ja. Zijn we twee jaar verder, of uh, is dit Ik, weer een... Uh... we gaan nou uh, drie jaar verder. Drie jaar verder? Drie jaar. Ja. En en, wel... uh, het is een vrouw uit Amerika. Vrouw uit Amerika. Het, uh, het, uh, in de titel zit dus wel iets met zomer, maar uh, het is... Nou, het is wel een, een, een heel raar nummer. Dolly Parton. Nee. Oei. Um, Vrouwrijheid. Het is een vrouw, maar het is een, het is een raar nummer. Dus ik, ik, ik, ga, ik, ga hem, ik kan er niet meer over zeggen. Oké. Okay, het ja. is een rare titel, een raar nummer uit 1996. Het is een beetje rockig. Ah, ze is pas nog in Amsterdam geweest. Pas nog in Amsterdam geweest? Ja, opgetreden. In de duif. In de duif. Oei. Nou, dat moet ik even uitzoeken. Zoek maar op. Ik heb hier wel een mooi nummer ook uit, uh, uit Amerika. En het heet uh, Give It Up van Casey en de Sunshine Band. Yes, ik zie je straks. Hoi. donderslag zomereditie en ik hoop dat jullie even een beetje meegedanst hebben voor de tent met dit nummer. Lekker in de zon. Ja, en de groep die niet meer bestaat maar nog altijd wel zijn sporen heeft nagelaten. dat is natuurlijk Simply Red. En die zijn toch al een aardig tijdje samen geweest maar nu helaas niet meer. Het nummer heet Holding Back The Years.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 Altijd bij Radio 501, zeker tijdens deze zomer van 2011, hier in de daverende donderdag. Uh, N'oubliez jamais heet het nummer en dat betekent je mag nooit vergeten of vergeet nooit. Het wordt gezongen door Joe Cocker en het is tweetalig, zowel Frans als Engels. Dus ben je het Frans niet machtig, kun je ook het Engels nog volgen. Het enige dat het Frans is, is Noublier jamais.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 Rebel. So, dance your own dance, and they forget, forget. Nubli a forgay. Nobody has I heard my father say, Every generation has its way. I need to disobey. Nobody has It's in your destiny. I need to disagree when rules get in the way. Yeah, Jimmy. <laughs> Mama, why do you dance to the same old song? Why do you sing only harmony? Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat And a brand new song It's In my heart There's a young girl's passion For a lifelong duet And someday soon Someone's smile Will haunt you So sing your own song And never forget Nubli H&M Say Every generation Has its way A need to disobey Nubli H&M It's in your destiny A need to disagree But rules get in the way Nubli H&M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 Yes Blog.nl 11 augustus 2011 Is Griekenland te redden? Het gaat niet goed met Griekenland. Haar economie staat op instorten en gevreesd wordt dat ze de rest van Europa in een val mee zal slepen. Is Griekenland te redden? Misschien wel, maar niet door onze hostess Sandra. Wij zijn namelijk in Griekenland. Nu weet ik eerlijk gezegd niet waar we een hostess voor nodig zouden hebben, maar we kregen haar erbij, dus dan zeg je geen nee. In de bus naar Stoepa vertelt ze honderd uit over alles wat haar interesseert. De buschauffeur houdt van toeteren en komt altijd heel veel bekenden tegen. Dat wrak staat er al drie weken en zal er nog wel even blijven staan. De regen blijft achter de bergen. Maar vandaag misschien niet. Als u die weg neemt, komt u bij een leuk dorp. Dat vertel ik u straks in het appartement nog wel een keer. Dit is een heel mooi strand en ja, hier kun je eigenlijk niet parkeren, maar ook weer wel. En de Grieken kunnen het heel erg waarderen als je een paar Griekse woorden kent. Vrij nutteloze info dus. je die Grieken eigenlijk wel dat ik het kan waarderen als ze een paar woorden Engels kunnen? En waarom ligt er een handgeschreven uiterst gemeend welkomstbriefje voor de familie Born in ons appartement? Die ken ik helemaal niet. Sandra, gaat Griekenland in ieder geval niet redden. Dat is zeker. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. 24 uur per dag de beste muziek op Radio 501. Tijdens deze zomer van 2011. En natuurlijk tijdens de zomeredities van Donderslag. Ja, u hoort het al. Een achtergrond heerlijke strandmuziek. Ja, die hoort er ook bij bij de zomer van 2011 hier op Radio 501. We zijn er vanavond tot 24 uur. Oftewel, spookuur. Dit is Krejuja met On the Beach. Een blote reed op het strand ligt en je wilde er iets over kwijt, bij Radio 5 stuur dan even een e-mailtje naar studioradio en vertel onze collega's alles over jouw strandervaringen. Als je de laatste weken onze zomeredities van Donderslag een beetje hebt gevolgd, dan weet je dat Tim Knol weer aan de beurt is. 1966 heet het nummer en het komt van zijn nieuwste album.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 Waren dat. En vandaag hoorde je Helter Skelteren, dat is te vinden op het witte dubbelalbum, oftewel de White Album. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland, dit is Radio 501. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. Ik heb een e-mail van Marga. We gaan straks de scottlebry in de fik steken. We zijn zeer benieuwd naar het recept van deze week. Is het iets voor de scottlebry? Nou, daar kan ik nog niets over zeggen... maar rond kwart voor vier komt hij langs... en daarna kun je het teruglezen op mijn weblog. Nog een e-mailtje van Pieter Jan. Vanmorgen hebben we een wandeling langs het strand gemaakt... De vissers waren druk bezig om allerlei sardines aan speciale rekken te hangen. Ze drogen deze sardines in de zon. Nou, dan zit Pieter Jan waarschijnlijk in Portugal. Ik heb het ook ooit gezien. Maar of ze dat in Portugal nog steeds doen, dat weet ik niet. Straks in het volgende uur eh, behandel ik nog wat e-mail. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. van eh uh, uh, heet nu weer fila uh, dingen van uh, de voetbal van eh uh, Barte het dorp Woonderbaar Tempo Tudor Texas Trio Man they been rocking from the get go Little Texas Trio Like the Packers the Brazos and the Freehoe Stop. Billy Frank and Dusty Please Without me. a spare wheel in the trunk, Texas tree Een beetje mijn laatste shows heb gevolgd uh, in deze zomer-edities. Dan De weet je dat dit Buddy Winton was. Dit is Alive, Wonder Woman. Soms voel ik een Woman, kicking as a racing thunder, burning all my feels, buddy crime. Kicking back it on the garbage, can't get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty. Cause I'm a well-respected lady, superhero in the city. Yes, I'll be doing. my cloud again brings me back to heels off cause I'm a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 of wwwradio 501nl Dit is Radio Dit is Radio 501. Dit is de dag voor een op Radio 501. Dit is Radio 501.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 De long de de route, het scherpe la vie glisser sans retenir En les mots ne sont que de pas les plus importants On y zin, nos sens propres qui changent auprès des gens C'est con C'est con peut être con zijn gek, we zijn gek, we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 C'est Zo wat een heeft de heet, klok. We zijn nu weer aan de tweede uur begonnen. En we zijn op weg naar het Bieruur. Met erin de Donderdisk. Leuke vakantie-emails en Robrikaars platenkeuze. Natuurlijk ook een zomersrecept en ook weer aandacht voor een mooie stad aan het eind van dit uur. Ik opende dit uur met onze inmiddels zeer bekende donderslag: zomerlid van Zas. En die heet La Long de la Roe. Ook deze week heet die zo. En natuurlijk straks de donderdisk, nadat we hebben geluisterd naar de Eagles. En vandaag heb ik voor jullie Take It Easy.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 I got bottles of beer and a deck or two All my friends are now coming in Lucy and Jules looking good girls So all aboard, let the party begin I'm on a mic, I make you dance, I make you funk I make you sweat from and out till the break of down. So get up the wall, let's have a ball From now out till the morning comes And I say, have fun going Do what I say. have fun going Everybody in the place to be It's capital B, capital B On a microphone Pitti on the funky bass tree Now Barry be, you gotta describe Transcribe, transcribe Just what you got to do I said, ladies and gentlemen This one goes out to you And I said, have fun going Do what I say Have fun going Let it be, let it be my, my turn to dance So I'm making a space up and on the floor Cause I really wanna take this chance To bust a move, thrust a move, lust a move You know I got no shame I wanna do it again, I wanna do it again I wanna do it, do it, do it, do it, do it, do it again I like it, I like it, I like it Oh my God, I think I like it a lot When you shake your funky touch in front of me Like you know what you're giving, like you know what you got 'Cause it's a high, proud, cool crowd. Hang out house, just where I wanna be. said, Lord have mercy, Lord have mercy on me. Yes, on do what I say. Hop. Van vandaag komt uit de film Sliding Doors. Het is van Blair en het heet Het van Go Mad. En dan komen we nu bij het treintje Oosterhuis, uh, een nummer van ja, grote companies natuurlijk. Het nummer heet Don't Make Me Over. So say Die, dat was natuurlijk Burt Backerack. Met Rogier van Diesveld op radio 501. Dit is radio 501. 501. Ik heb hier een ouderwetse Ansichtkaart uit Griekenland. Eerst lekker veel zon en strand, vlakbij ons appartement. Wat oude ruïnes bezocht en we zijn ook weer op weg naar Athene geweest. En ja, er moet uh, toch iemand die arme Grieken steunen. Groetjes, Jaap en Annette. Natuurlijk heb ik ook nog een e-mail binnengekregen. Uh, niet alleen een kaart, maar ook nog een e-mail. Uh, voor alle uh, Radio 5 Lijn luisteraars een vakantiegroet vanuit Parijs. Ik kan hier helaas niet naar Radio 5 Lijn luisteren, maar ik geniet volop. Ik ben ook al op de Eiffeltoren geweest en Montmartre en quartier Latin. Ik heb nog een paar dagen hier en daarna trek ik door naar het zuiden. Succes met de programma's, Rens. Nou, bedankt Rens. Ook uh, namens de luisteraars, je hoort het, het is wel niet omdat je het niet kan ontvangen... maar misschien in het zuiden wel. Um, We gaan op weg naar de Bieruur. Niet naar het zuiden, maar naar het Bieruur. En heb je een vakantie e-mail, stuur die dan naar studio.radio501.nl het is Radio 501, 24 uur per dag. De beste muziek. Natuurlijk hebben wij de beste muziek bij Radio 501, 24 uur per dag. We zijn het tot de 24 uur vandaag, de de donderdag. Radio 501, dit is Marijke van Peter en zijn Rockets. Twee nachten had ik in een coma gelegen van de lucht van mijn eigen pis. En toen kwamen wij aan bij het appartementos. En toen voelde, ik voelde me toch niet zo fris, ik voelde me niet zo lekker. Dus ik denk, weet je wat ik doe, ik ga wel lekker even naar de zee. Want de zee lag op tien minuten loopafstand van het appartementos. Nou, dat moet dan de loopafstand zijn geweest van een jachtluipaard. <lacht> Na drie kwartier sjouwen in de dit. Kom ik eindelijk aan bij het strand. Dat was één grote de vrimmelende was dat. Dat was één grote mixed grill, dat zat er allemaal zo bij elkaar. En die lucht die er hangt, he, van die kokosolie waar ze zich mee insmeren. En, en, en, en die zweterige boterhammen met banaan en salami en die, en die, en die luierlucht die er zo heen komt, die luierlucht. En, en, en, en die vrouwen, die zitten allemaal topless daar, die zitten allemaal topless. Nou, dat vind ik ook niks. Nee, dat vind ik niks. Ik hou dat niet van, al dat flubberende vlees. Voor mij hoeft dat niet. En als ik naar het strand ga, dan wil ik de zee zien. Geen melkklieren, ja toch? Ik vind het zoiets raar om maar te zwijgen over die bikinibroekjes die ze dan tegenwoordig nog aan hebben. He. Want de bikini's hebben niks meer om het lijf, hoor. De gemiddelde bikini is kleiner dan het prijskaartje wat eraan hangt. Om tegenwoordig een bikini te kunnen dragen, moet je het figuur hebben... van een baan hier, anders pas je het nog wel eens. Hebben ze allemaal zo'n heel klein heb gezien, zo'n zo zo zo kutte weet je wel. Zo'n heel klein, zo'n... zo'n zo zo kontenflossertje, weet je wel. En voor mannen heb je dat tegenwoordig ook. Voor mannen heb je ook heb je gezien, rond zo'n zo klein Nou, Mijn lijf geen punaise, rot even verhaal op. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik, denk, ik loop wel een stukje door. Dan wordt het misschien wat rustiger. En ik moet zeggen, toen werd het inderdaad een stuk rustiger. Maar dan waren ze helemaal naakt. Dat waren van die naaklopers van die nudisten, weet je wel? Nou, ik vind dat toch rare lui, vind je niet? Ik vind dat rare mensen, ja, die kennen dat niet helpen. Die worden zo geboren, maar het is, het is toch rare lui, hoor. zat zo'n zo heel oud ingevet, uitgezakt echtpaar. Zat er zo naast elkaar zo. zo dus en toen hoor ik die vent tegen zijn vrouw zeggen. Wat eet je vanavond, schat? Ik zeg, nou meneer, zou te zien kokoen met braadborst? <lacht> en ik zou het maar snel opeten, want volgens mij is de uit de datum al lang verstreken. Daarna <lacht> nou, ben ik wat teruggezokt, na het over de Wintels. Ben ik onder de douche gaan staan, die deed ik trouwens ook niet. Maar in ieder geval, die deed het je afkoel, cool. ja. Hij is in iedere week toch weer bij Gilbert Sullivan van het album Gilbert's Feel: One Drink Too Many. You Of 7, dan gaan we luisteren naar de fabuleuze platenkeuze van Roprika in deze zomereditie van Radio 501. En dit zijn de Rolling Stones uit 1964. En dat is. Zit it's al over, nou uit 1964. Iedere week is hij er bij. En dan heb ik het over John Allen van zijn laatste album. Het nummer Stealing Away. The dawnlight is only a broken beginning. And down in the courtyard the tall bell keeps ringing. While she lies there sleeping. The secret is creeping and I should.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 Het is inmiddels uh, half bier en dan heb ik uh, weer opnieuw Rob je aan de telefoon. Want nu willen we hallo, weten wat de fabuleuze platenkeuze is van hallo. deze zomer van vandaag. Uh, Rob, uh, vertel het ons. Ik dacht dat je wilde weten wat voor biertje ik dronk. Oh ja, ja, dat wil ik eerst even weten. Ja. In verband met uh, jouw locatie op het strand. Ja, Nou, het geld is op. Dat is weg. Oh dus je weet niet wat voor bier je hebt, want je kan het bier niet hopen. Bier is open. gekocht, hè. Ik heb uh, het gekocht, het bier. Oh, Oké. Okay. En wat is het geworden? Ik kan het oplezen voor je, want ik kan het niet zo goed uitspreken. Ja. Het, er staat op het, op het glas, er ja. staat Nostro Azzurro. Nostro Azzurro. Hm. Zit je in Italië? Ja. Oei. Nou, dat is, uh, daar hebben ze, nou ik weet niet of ze er altijd erg lekker bieren hebben, maar... Precies misschien... heel erg lekker. Oh, je hebt wel een lekker biertje te pakken ja. nu? Ja, Oké. Okay. Maar goed, uh, dat weten we dan. Dus je zit daar heerlijk in het uh, zonnetje. Waarschijnlijk onder een parasol. Ja. En uh, ja, dan is natuurlijk de vraag... Uh, wat is jouw platenkeuze? Weet je dat nog? Heb je het in het zand geschreven daar? Om het niet te vergeten. Nee. Nee, dat niet. Want er was er wel weer een uh, golf overheen gegaan. Dan was je het alweer kwijt natuurlijk. Dan was het weggegolfd. Ja, ja, ja, ja. En, uh, ja je had uh, een of ander raar nummer... van de zangeres uit Amerika... en ze hebben pas geleden in de duiven opgetreden. ja. Nou, het zegt me helemaal niks. Betty De... Smit? Oh, wacht even. Betty Smit? Betty Smit? Ja? Ja, dat zegt me wel iets, maar... Ik weet niet welk nummer je hebt gekozen. want het zegt me dan waarschijnlijk weer helemaal niks. eh... Uh, summer? Ja. Cannibals. Summer Cannibals? Zo heet het nummer? Ja. zegt me helemaal niks. Nee. Uh, misschien als ik het hoor. Ja, dan uh, moet je even luisteren. Ja, dan mag jij hem uh, aankondigen officieel voor de uh, luisterende uh, mensen. Die, ja. die zitten namelijk ook op de vakantielocaties. Hè? Dus uh, die luisteren lekker mee. Ze zitten misschien ook wel onder een parasom, met zo'n biertje. Ga je gang. Nou, dus nu Patty Smith. Met het nummer Summer Cannibals van de LP Groningen uit 1996. Oké, okay, bedankt. Tot volgende week. in as real as this street beneath the mop feet descending into air The cauldron was bubbling the flesh was lane and the women moved forward like the runners and stream and they spread themselves before Come on, Dad. De platenkeuze van Rob Licaard van deze dag. En iedere week is hij er ook weer bij. En nu vandaag ook weer. We gaan naar Ren Robert Randolph en de Family Band. En het nummer heet Stronger en featuring Lila James. Randolph en nu Sloan. So Onverdaan en van origine komt ze uit de... Bij. Elke dag dan is zij weer die vraag. Hele lieve schat, wat gaan we nu weten? Wordt patat, pizza het wat Of wie zijn bij. Toen zeg het na. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <lacht> Donderslag! Vandaag eten we grote Duitse braadworsten met zoete mosterd. Dat is een hoofdgerecht voor acht personen. Ingrediënten die je daarvoor nodig hebt zijn... 200 ml appelsieder of appelsap, 2 ml sinaasappelsap, 6 zwarte peperkorrels, 2 kruidnagels, 3 laurierblaadjes, 8 draadworsten, 6 eetlepels Zaanse mosterd, 2 eetlepels vloeibare honing en 8 hotdogbroodjes. De materialen die daarvoor nodig zijn, dat is een barbecue met boldeksel en 500 gram rookspanders. We gaan het als volgt voorbereiden. We gaan in een pannetje de appelsieder, het sinaasappelsap, de peperkorrels, de kruidnagels en de laurierblaadjes aan de kook brengen. We laten dit mengsel 10 minuten zachtjes koken. Dan zetten we het vuur hoog en laten we dit mengsel inkoken tot er circa 100 ml over is en een siroop ontstaat. Intussen prikken we de worsten aan één kant met de vork meerdere malen in. Dan keren we de worsten en snijden we deze aan de andere kant met een scherp mes vier keer schuin in. Dan leggen we de worsten in een lage schaal en schenken we het hete siroop hierover. Met de tang keren we de worsten zodat beide kanten met siroop bedekt zijn. We bewaren de worsten tot gebruik afgedekt in de koelkast. Vergeet niet af en toe te keren. De mosterd met honing roeren tot we een sausje hebben. Intussen laten we de 50 gram rookspaanders gedurende 1 uur in ruim koud water weken. We gaan het als volgt bereiden. We laten de rookspaanders uitlekken en we verdelen dit over de vloeiende houtskool... Zodra de rookspaans op de gloeiende houtskool begint te roken, leggen we de braadworsten met de ingesneden kant naar onder op een goed ingevet rooster en laten we dit afgedekt circa 8 minuten grillen. Dan keren we de worsten en laten we de andere kant afgedekt ook 8 minuten grillen. Daarna leggen we de worsten op een minder warm gedeelte van de barbecue. Dan snijden we de broodjes in en we laten deze op de barbecue in 1 à 2 minuten warm en lichtbruin worden. Let er wel op dat het niet te hard gaat. En tussen elk broodje leggen we braadworst en naar smaak doen we er mosterdsaus overheen. Je kunt dit recept nalezen op mijn weblog rvd501.web-log.nl Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar 501rvd.gmail.com En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 is Radio 50. Hoe je het precies uitspreekt, dat weet ik niet. Het is Spaans en het komt van de laatste cd van Ricky Martin. MUZIEK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 Het gaat erom te de mí, pero al fin no te vas Maar salvar. Será tu loco, niet kunnen. Zelfs als Vandaag hebben we het over San Francisco. Ik ben er vorig jaar in de zomer geweest en het is zomers geen hete stad. San Francisco ligt aan de westkust van Amerika in de staat Californië aan de koude golfstroom. Omdat de wind zomers van zee komt, voel je altijd de frisse wind. Als de zon schijnt is het aangenaam, maar als s'avonds de zon achter de horizon zakt, kan het flink afkoelen. San Francisco is vaak gehuld in een wazige mist, een soort zeedamp. Deze mist is mede verantwoordelijk dat de zomers in San Francisco uitermate koel cool zijn. In San Francisco wonen ruim 700.000 inwoners. In het midden van de jaren 60 ontstond in San Francisco de hippie-cultuur en de Summer of Love en de Flower Power. De release van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band van de Beatles in 1967 werd wel eens het startpunt of beginpunt van de Flower Power of hippie-cultuur beschouwd. Maar aan deze periode is voor altijd Scott McKenzie verbonden door zijn lied Let's Go to San Francisco. Yes, Op donderdag, hemel! Hey, Donderslag! Yeah. Hey. bedankt! Rogi, bedankt! Yeah, Opgelucht! Yeah. opgelucht! Hey. Ja! Vandaag is het weer bijna vier uur en dan gaan we afsluiten en dan gaan we overschakelen van Studio 11 naar Studio De Koepoort. De Radio 501-Daverende donderdag die duurt namelijk tot middernacht. En uh, ik stop er zo mee, maar mijn collega's vergezellen jullie tot middernacht. Dus blijf lekker luisteren naar Radio 501. En als je me wilt e-mailen, dat kan dan ook. Uh, stuur dat naar 501rvd.gmail.com. Ik ben deze hele week ook weer te vinden op Hives Twitter en Facebook... onder de naam rvd501. Wil je nog meer informatie over donderslag of de daverende donderdag... kijk dan op wwwradio en op mijn weblog rvd.web-log.nl. Tot 1 september besteed ik aandacht aan de zomer en de vakantie... en jullie kunnen daarin meedoen. Stuur je zomer- of vakantieverhaal of anekdoten naar mijn e-mailadres... 501 rvd at gmail.com en stuur meteen even een cc naar studio 501nl radio uh, Ook als je een favoriete zomerhit hebt, kun je me dit melden. Uh, 501 rvd at en wat ik al zei, stuur een cc naar studio 501nl radio uh, Dan gaan we nu dank praten. Het Radio 501-team bedankt voor uh, jullie support. En Theo Fri bedankt. Rob Ricard, natuurlijk ook bedankt. En ja, zonder mijn het DAX-team zou het niet gelukt zijn. Bedankt. En jullie thuis en op mijn vakantiebestemming, bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een gloednieuwe zomerse donderslag. Zelfde dag,zelfde tijd,zelfde zender. Radio 501. En nu de wekelijkse week spreekt. Ervaring is het leren van je fouten. Sommige mensen hebben veel ervaring. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderdag op, op donderdag. Ah. Helder hemel. Het was het overweldigend hè? Ja, hartstikke leuk. Ja, no en ook uniek gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja. Bijzonder. Oké. We'll Z'n zin heb ik nog wel vreselijker! Hey! Ging smijt just De sluifring is te Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Sluifring! moeten, de mensen wel denken!